Het commissierapport is overhandigd aan minister Blok. Die zal het vandaag of morgen openbaar maken. Directeur Koen Teulings van het Centraal Planbureau vertrekt binnenkort. Dat is vanmiddag bekendgemaakt door het CPB. Hij is aan het eind gekomen van de zevenjarige termijn waarvoor hij was benoemd. Het Centraal Planbureau speelt een belangrijke rol in Den Haag. Het maakt ramingen over de economie en rekent kabinetsplannen door op de economische gevolgen. Op 1 mei legt Teulings de dagelijkse leiding neer. Daarna zal hij tot 1 november een aantal lopende onderzoeksprojecten afronden. De politie in Amsterdam heeft bij een zoekactie opnieuw een vuurwapen gevonden... dat mogelijk gebruikt is bij de liquidatie in de staatsliedenbuurt op 29 december. Bij de schietpartij vielen twee doden, allebei bekenden van de politie. De daders zijn nog spoorloos. Aan de zoekactie afgelopen weekend werd meegedaan door duikers van de marine... met sonarapparatuur. Ze vonden het wapen in een sloot bij de Bok de Korverweg. Daar waren eerder al twee kalasjnikovs gevonden... en een van de vluchtwagens die door de schutter zijn gebruikt. Wat voor wapen de politie nu in het water heeft gevonden, is niet bekendgemaakt. De terreurorganisatie Al-Shabaab heeft op Twitter twee foto's gezet van een doodgeschoten militair. Het gaat waarschijnlijk om een van de twee Franse commando's die omkwamen bij de mislukte reddingsoperatie in Somalië. De foto's tonen een man in een bebloed shirt en een lege broek met naast zich drie wapens en munitie. Daarbij staat een tekst over de Franse president. François Hollande, was dit het waard? Het Franse leger probeert in de nacht van vrijdag op zaterdag een geheim agent te bevrijden, maar dat mislukte. Bij de actie kwamen meerdere mensen om. De Franse regering gaat ervan uit dat ook de geheim agent is gedood, maar volgens Al-Shabaab is hij nog in leven. Het weer langs de westkust, af en toe ligt de sneeuw. Later vanavond gaat het naar het Zuidwesten harder sneeuwen. De sneeuw breidt zich over het land uit. In het noorden blijft het droog. Vannacht Vries het 2 tot 7 graden. Morgen overdag komt de temperatuur niet boven het vriespunt. AMB verkeersinformatie. In het zuidwesten en westen van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. Vooral rond Den Haag en Rotterdam heeft het verkeer last van sneeuwbuien. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file en wat opvalt is de A67, Belgische grens, richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en hoogt 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen aan de andere kant van die A67, Eindhoven, richting de Belgische grens.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 Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen ons panel schuld en boete, maar eerst is het tijd voor cultuur met Anton de Goede. Welkom Anton. Uh, is soms is het niet zo heel erg om uh, een beetje neurotisch te zijn, om een neurose te hebben. Want als je daarbij ook nog talent hebt, maak je daar gewoon een prachtige cabaretvoorstelling van, toch? Ja, dat is eigenlijk ja. heel goed samengevat wat ik nu wil gaan vertellen. Nou, doe Dankjewel jij dan Anton nog de Goede. <laughs> en de, aanleiding, de directe aanleiding is dat het Dolhuis in Haarlem... Dolhuis, D-O-L-H, het Gekkenhuis in Haarlem... dat is een museum geworden. Daar zat vroeger een Dolhuis in, een mm -hmm. krankzinnige inrichting. Zoals je dat ook nu niet meer zo uh, betitelt. Raspuis. Uh, veel benamingen, prachtig, eigenlijk een gebouw uit de 14e eeuw. Hè, aan de Schotter singel vlakbij het uh, Centraal prachtig, Station van Haarlem. En dat is een museum dat als missie heeft bijdragen aan uh, de destigmatisering van mensen met een psychiatrische aandoening. En dat is sowieso al heel mooi, zeker als radioliefhebber trouwens, en liefhebber van geluid om daar rond te lopen, omdat ze heel veel hebben gedaan met audio. Je mm -hmm. kan er met koptelefoons heel veel uh, doen, dus niet alleen de locatie is prachtig. Maar ook alle uh, archiefstukken die ze daar hebben. Ze hebben ook een avondenreeks voor publiek. Hebben ze genoemd de 43ste april. Genoemd naar een stuk van Gogol. Mm -hmm. Die ooit immers dagboek van een gek schreef. Uh, en komende donderdag is er een aflevering van die avondenreeks... over neuroses gaat het dan. Uh, gangbare definitie volgens de psychoanalyse is dat een neurose... ik citeer, een structureel ineffectieve manier is... van omgaan met problemen. Zo. Ja, dan heb je hem. En uh, wie gaat daar optreden op die avond? Shamke de Voogd. Zij is cabaretière. Zij is niet neurotisch in de zin dat zij op opgenomen moet worden. Maar ze zegt toch dat ze er last van heeft. Zo heeft ze uh, teldwang. Ja. En uh, ik heb haar opgezocht en gevraagd waar ze dan eigenlijk last van heeft. Uh, nou, eigenlijk zegt ze bij alles wat ik zo'n beetje doe... heb ik dwangmatige gedachten. Bijvoorbeeld als ik sport beoefen. Bijvoorbeeld bij tennis met tennis, als ik competitie moest spelen... en ik moest serveren, drie keer stuiteren, dan serveren. Als het niet drie keer was, dan op, stop, stop, stop, opnieuw. Opnieuw. Wegstappen van de lijn, opnieuw. Drie keer stuiteren, serveren. Anders bracht dat ongeluk, dacht ik. Ja, en dat, dat, wordt, dat, dat, dat is een bijgeloof, maar dat wordt dwangmatig. En op een gegeven moment dacht ik... Dan, dan merkte ik van, ja, maar jeetje, het gaat helemaal niet goed. Ik sta te verliezen. En dan ging ik denken, hoe kan het nou? Want ik stuiter elke keer braaf, drie keer... En had, of ik had een liedje in mijn hoofd, of ik deed een beweging met mijn vingers. Er was altijd wel iets waarvan ik dacht, dit brengt geluk. En als het dan niet goed ging, dacht ik nog even... Weet je, weet je, weet je, ik moet stop, stop, stop, stop. Het enige dat geluk brengt, is denken dat niks geluk brengt. En dan ging ik dat weer heel dwangmatig doen. Denken dat niks geluk brengt. Dus, dus, dus hup, vier keer stuiteren, twee keer stuiteren, helemaal niet stuiteren. Loslaten, loslaten. Maar dan was ik daar weer heel dwangmatig mee bezig. Dus ik was eigenlijk continu bezig met... met, ja, met, met het bepalen, het, het lot bepalen. Ja, dat klinkt inderdaad dan redelijk dramatisch. zie ja. jullie ook allebei, Ger. Ik zie jou ook uh, herken, herkennend knikken. Ja, want als je naar tennissen kijkt, dan zie je dat alle proftennissers dat hebben. Ik weet wel dat je dat niet bedoelde, maar dat... Niet <lacht> <lacht> ja, was een dus Schamke de Voogd over wat, <lacht> wat zij zelf dan uh, voor last hiervan ervaart. En inderdaad, Tessel, jij zei, ze heeft er ook een, een voordeel mee, want ze heeft er een voorstelling op gebaseerd. Mm -hmm. Nou is zijn voorstelling een groot woord. Ze heeft wel een prachtig lied erover gemaakt... waarvan hier een fragment. De verwarming moet op een even aantal graden. Mijn boeken staan op kleur in het rek. Ik check altijd alles overal dubbel. Had ik al gezegd dat ik alles dubbel check. Maar vooral moet ik alles tellen... 12.432 schapen sinds je mij verliet. Ik moet het al 80 dagen zonder je stellen. Dit is het 171ste woord van dit lied. Sinusappels pers ik op de maat van de muziek. Van M&M's eet ik eerst alle blauwe. Mijn jas mag nooit onder een andere hangen... behalve onder de jouwe. Maar vooral moet ik alles tellen. Hierna komt nog één keer het refrein. Daarom ga ik nu iets versnellen... want het lied mag niet langer dan drie minuten zijn. Maar vooral moet ik alles tellen... hoeveel dagen tot je mij weer ziet. Ik heb je ontelbaar veel te vertellen. Er zitten 258 woorden in dit lied. Ja. Mooi. is ja, maar, maar een heel is... klein fragment, wordt trouwens ook op muziek gezet. Maar wat gezet. is het dan maar... voor voorstelling, want je zegt het is een groot woord voorstelling. Vertelt ze hierover, ja, eh, zodat er... het voor iedereen herkenbaar is, Ze komt erover vertellen. Er vertellen, ze herkent het dus bij zichzelf. Ze is speciaal hier uitgenodigd, omdat zij dus die tik heeft. En verder komt er ook een expert over praten. Dat is een GGZ-psycholoog, Rob Valtien. Uh, die werkt op de afdeling Angst en Dwang bij een, uh, bij een, uh, bij een kliniek. Eigenlijk is zo'n neurose een angststoornis. Mm -hmm. En als die natuurlijk heel heftig is, dan is het zwaar en uh, zeer problematisch. En je en tegelijk, kan je weer leren leven. Je kan hem, nou ja, sommige mensen misschien niet... Uh, maar het is een prachtige manier van het dolhuis om het bespreekbaar te... Ja, dat is een lelijk woord. Maar om natuurlijk via deze invalshoek ja, nee, bekendheid aan te geven. Het is 17 januari. Deze komende avond jij nu, De komende donderdag. En uh, moeten wij... Zijn er nog kaarten, voor zover je nou, weet? Nou, ik denk via onze naar, onze site mijn, kijken, naar mijn wervende praatje nu. Dat mensen nu moeten gaan bellen terwijl ik ze denk naar dat ons moeten ik, luisteren. Ik ben bang dat er heel niet. weinig plaatsen zijn. En dat het dus uh, te vergeefs wordt. Maar je kan het proberen. Het dolhuis in Haarlem. Oké, okay, u vindt dat ook allemaal natuurlijk op onze site. Via en ga vooral naar het museum, want dat is mooi. .nl. Het dolhuis in in Haarlem ja. zeker. Anton de Goede, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tijd van en boete, met vandaag juridisch journalist en commentator Frank Kuitenbrouwer. Merel van Leeuwen, zij is misdaadverslaggever, schrijft onder meer voor de Wegenabladen. En de nieuwe De Pers, het dagblad, het gratis dagblad. En strafrechtadvocaat Marnix van der Werf. We gaan het hebben om te beginnen over de operatie Schone Handen. Dat is een hele grote strafrechtelijke zaak in Limburg tegen 11 verdachten. Het gaat om verdenking van fraude en hennepteelt. Maar de zaak gaat waarschijnlijk stuk. Merel, leg eens uit. Wat is hier gaande? Uh, de zaak draait om een uh, vastgoedman, Joep J. Zeg ik dat goed? Ja. Moet ja. Even van gaan nadenken. J. En nog een hele rits andere verdachten. Uh, in deze zaak is een uh, beschermde getuige, Pascal H. Die heeft, uh, die heeft voor meneer J. gewerkt. Die uh, heeft verklaringen afgelegd. Die liggen in een kluis. Hij wilde een deal sluiten met het OM. Uh, daar is het nooit van gekomen. Uh, ze kregen ruzie. Het Hof in Den Haag heeft eerder al bepaald dat uh, die verklaring dus niet mocht worden gebruikt voor het proces. Uh, daarbij kwam ook nog dat uh, de advocaten van de verdachte en uh, de rechtbank op een gegeven moment het idee kregen dat het OM al aan, uit die verklaringen aan het uh, citeren was, aan het gebruiken was. En nu is het volgens mij bijna op het punt zover dat, de zaak, uh, dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard, omdat die, uh, die klaarsverklaring kunnen ze niet gebruiken. Mm -hmm. Maar ze hebben dat volgens de advocaat uh, van, de, van, degene, van de verdachte wel gedaan. Maar hoe, waarom hadden ze dat idee? Als je, er niet, als je die verklaring nu onder ogen krijgt, dan hoe kun je dat dan weten? Omdat er, uh, er werd geciteerd, er werden verbalisanten... politiemensen werden uh, uh, te berde gebracht in, tijdens de rechtszaak. En uh, daaruit bleek dat zij informatie hadden... die ze eigenlijk niet hadden kunnen hebben... Zonder dat het uit die dossier had moeten, ja, ja. uit de verklaringen. Had dus had is het afgekomen. eigenlijk zo, Frank, dat uh, de rechtbank gewoon zal zeggen... openbaar ministerie of officier van justitie... u heeft gewoon keihard tegen me gelogen, zo gaan wij niet verder. Ja, Goeiedag, nou, is... gaat u maar naar huis. Nou, is nou, ja, dat, dat dan het, dat, het, volg het reekpunt? Volgens mij is het conflict dat de rechtbank zegt... het zal wel waar zijn, maar wij willen weten hè, wij willen weten wat er aan de hand is. Want wij moeten de waarheid vinden. Hm. En uh, dat de officier zegt, maar, mijn handen zijn gebonden. Uh, terwijl hij er misschien toch ziek om van gesnoept heeft. Ja. Uh, dat zal denk ik de rechtbank uh, ook niet milder hebben gesteld. Nee. Dus betreft... overigens eentje in een rij. Hè? We hebben een jaar, een jaar wat geleden een golfje gehad. van uh, stukken die weg waren. Uh, verbalen waarmee we was gerommeld. Het, het, noem maar op. Hè? Het, het, opeens allemaal recht van, van, van Alkmaar tot Breda. Uh -huh. die zei tegen de officier van justitie: Dit lapt u ons niet. Nee. Komt nee. Nee. Dat komt eigenlijk neer. Maar als het een, een in een rij is, een lange rij van al een paar, ja, een paar jaar dan is het OM wel hard leers. Als je nou permanent op ja. je vingers wordt getikt... Ja. en een zaak waar je jaren mee bezig bent... want daar zeggen ze ook, oh, het is zo erg het nu stuk loopt... jaren, politie en iedereen is ermee bezig geweest... en nou, nou gaat het allemaal niet door. Ja. Marlix van der Werft, er schijnt een ruzie... Tussen de, tussen de kroongetuigen, kun je wel zeggen, eigenlijk... en het OM aan de hand te zijn. Dat wordt gesuggereerd. Er zou die, die, die verklaring zou gebruikt kunnen worden... als er een deel was tussen het OM en, en deze man... over bescherming. En in plaats van dat er een deal kwam, kwam er ruzie. Dus dat die verklaring mocht niet gebruikt worden. En daar hebben ze toch van gesnoept. Maar klinkt jou Misschien. dat plausibel, Marnix? Ja, dit soort ruzies uh, zie je steeds vaker. En die zie je ook in de zaak van, uh, van meneer Stoeltje en meneer Groen. Waar uh, ook beschermde getuigen in zitten... die nu hun eerder afgelegde verklaringen niet wil willen komen herhalen. Omdat ze een conflict hebben, om welke reden dan ook. Dat zal hier ook het geval kunnen zijn. Ik ken de zaak niet van binnenuit. En dat speelt al heel lang, want zoals Merel zei... die man, die, die Pascal, die die verklaringen heeft afgelegd... die is al in 2009 gaan procederen tegen de staat... Hm. om te voorkomen dat die verklaringen zouden worden gebruikt in de zaak. Hm. En, en, en wat, nu, uh, wat nu het breekpunt is... is dat de rechtbank om een of andere reden de indruk heeft gekregen... dat ze die verklaringen stiekem toch gebruiken. En dus heeft gezegd, en nu willen wij die stukken ook zien. Hm. Het OM zegt, wij gaan ze niet aan u laten zien, want dan mogen we niet... En dat hmm. willen we niet, want dan worden we betrapt. Ja. Maar de officiële reden is natuurlijk, dat mogen we niet. En als je als OM niet doet wat de rechtbank zegt... kan de rechtbank maar één ding doen, niet ontvankelijk. Oké, okay, maar dan nog eventjes, Frank, toch. hoe komt het nou dat dat OM op een of andere we hebben het natuurlijk vaker over gehad... op een of andere manier, altijd struikelt als ze zo'n deal aan willen gaan... met een verdachte die zegt, ik ga met jullie meewerken. Op een of andere manier, is dat hier in Nederland, nou, werkt ja, dat? Is het nou, altijd zo, of is het een reeks van dingen dat, in een, dat, een veel groter aantal zaken? Dan ja, weer ik mee. zeg al, ik, ik heb maar even uit mijn hoofd zo'n paar zaken, herinner ik me... waar het in wezen hetzelfde speelde, dat de rechter het niet vertrouwde. En dat ik word... Nou, een beroemd voorbeeld is de Schiedammer Parkmoord... Hm. waar de rechter gewoon verkeerd is voorgelicht door de officier van justitie en volgens mij een hoger beroep... nog door de advocaat-generaal. Dat is het hoger. Dus er zit... Hoe heet het nou? De psychologen zullen er wel een verklaring voor hebben. Het is natuurlijk de oude scoringsdrift die we vaker zijn tegengekomen... tegen is gewaarschuwd, hè, van de, de, ten koste van alles... Ik roep dan altijd, de officier van justitie is een rechtelijk ambtenaar... en die legt een eet ja. af van nee, maar onzijdigheid. Maar, dat begrijp maar het ging me even over wat anders. Hoe komt het dat een deal met een kroongetuig... Of, oh, als, het als, hè, Dat, dus dat, dat uh, het OM... Het Openbaar Ministerie zegt... oké, okay, we gaan jullie in een ja. beschermingsprogramma doen, of noem op. En altijd loopt dat mis, omdat kennelijk wordt er dan gezegd... dat het OM zich niet houdt aan de afspraak. Ja, nee, ja, het is natuurlijk onderhandelen. Hè? Dus de, de, de, de, ko de koninggetuige of de beschermde getuigen die stelt eisen. Dat kunnen, dat weet ik, dat weten advocaten hier beter, denk ik, dan ik. Die kunnen wel eens een beetje extreem zijn. En ieder officier van justitie gaat er dan niet mee. Dat snap ik allemaal wel. Hmm. Maar het, het illustreert dat de figuur van de kroongetuigen. Echt bloeslink is. Ja. Wat ja. altijd is ja. geroepen. Ja. Mel? Nee, volgens mij is hier een verschil. Want jij zei net ook: kroogtuig... maar die Pascal Haas geen is geen verdachte dus in deze zaak. Nee. Dus het is een, weet je, hij wordt zelf niet verdacht. Nee. Dus hij is niet in die zin een deal van strafvermindering of wat dan ook. Zou oh, dat natuurlijk... is het verschil met... Uh, ja, ja. ja, ja oké. Okay. Maar hij is bang ja. voor RIP. Ja. Precies, is natuurlijk... hij is dat kan natuurlijk. Dus wilde want... wel ja. een beschermingsprogramma Ja, ja. want ja. Ik, ik begreep ook dat hij nog steeds wordt uh, beveiligd thuis. En, uh, dus misschien is er wel iets gebeurd. Is er wel gedreigd. Ja. En denkt hij van ja, allemaal ja. hartstikke leuk en aardig dat ik die verklaring heb afgelegd. Maar uh, ja. ik uh, durf niet meer. Nee, maar niks, als je uh, dit, dit soort dingen aan het OM voorlegt, dan is de ripost heel vaak ja, nee, maar moet je luisteren. Weet je wel hoeveel, hoeveel, hoeveel zaken er zijn en hoe vaak het verkeerd gaat? Hè? Nou, dat is één is ding. Maar jij zei iets anders. En specifiek over waar Tesla het over had. Dat ze ruzie krijgen tijdens het onderhandelen en dat ja. dat steeds vaker gebeurt. Dat, ja. Waarom is dat? Dat dat nou, vaker dat, gebeurt. Dat is heel simpel. Het. Um... En, en dat probeer ik rechters ook aan het, ja, ik wou zeggen aan het verstand te brengen. Mag je wel zeggen hoor. De rechters zijn Eentrum. natuurlijk niet achterlijk, maar, maar niet dit willen ze gewoon niet weten. He K, um, het, het strafrecht gaat uit van de gedachte dat een getuige iemand is die de waarheid spreekt. Hmm. En die uh, niet per se een belang heeft om niet de waarheid te spreken. En dat kan alleen anders zijn als er iets heel bijzonders aan de hand is. Nou, dat is met dit soort moderne getuigen, met beschermde getuigen en kroongetuigen, ja. is dat gewoon niet het geval. Dat zijn per definitie mensen met een eigen belang, die zelf iets willen, die een resultaat uit een onderhandelingsproces willen slepen. En dan, ja, dan stuit je natuurlijk onmiddellijk op dit soort moeilijkheden. Het OM is zo star als een, als een lode deur. En, en zo'n potentiële kroongetuige of potentiële beschermingsgetuige is meestal een boef of een semi-boef die iets wil winnen. En daar wordt een, een onderhandelingsgevecht geleverd. Nou, het is logisch dat men daar heel vaak niet uitkomt. En, en, de, en, de, en die, die boef, semi-boef, wat dan ook... die weet dat ze hem nodig hebben. Dat ja, is natuurlijk dat ook zeker. belangrijk om te weten als je aan het onderhandelen bent. Jullie kunnen eigenlijk niet om me heen. En het, Ieder mens zal dan proberen het beste eruit te halen. Ja. Dus daar is het wel mee gegeven. Maar als deze zaak... En nog één vraagje. Um, denken jullie dat deze zaak echt stuk is? En is het hier dan, is het dan ook echt helemaal sloes? Iedereen gaat naar huis, doei, tot de, to, tot de volgende keer. Er is altijd een hoger beroep. Ah ja. Er is altijd een hoger beroep. Maar stel nou, stel nou dat de zaak zo is zoals wij denken dat die is. Want we kennen geloof ik geen van alle de zaak nee. van binnenuit. En er komt een hoger beroep. En uiteindelijk komen die verklaringen toch op tafel. En dan krijg je nog de volgende discussie. Heeft het OM in eerste aanleg zitten liegen of niet. Ja, Want een en dat zit te liegen is natuurlijk ja. ook heel kwalijk. Oké. Okay. Okay. Merel, uh, jij bent voor een groot verhaal gaan spitten in uitspraken van de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdzorg. Eerst even wat die raad doet. Ja, Raad voor Strafrecht, uh, Toepassing en Jeugdbescherming. Bescherming, ja. ja, het is een vreselijk titel. Uh, Iedereen die vastzit, of je nou in een gevangenis zit... of in een tbs-kliniek of wat dan ook... Je, en je wil iets, bijvoorbeeld op verlof... of je wil strafonderbreking omdat je je moeder wil verzorgen... of je wil worden overgeplaatst naar een ander regime... dan kan je dat eerst aanvragen bij de gevangenisdirecteur. Als dat wordt afgewezen, dan kan je in beroep bij de RSJ. Ja, de RSJ heeft raad. ook een, een rechtelijke taak... en er zitten dan uh, uh, rechters, uh, oud-rechters of rechters... Of, uh, uh, professoren uh, pro ook. Pro precies, <laughs> professoren, weet ik waar ze allemaal vandaan komen. Die gaan dan in zo'n gevangenis houden zitting en daar kan je dan je beklacht doen. Oké. Okay. En er is een reden geweest waarom jij dacht: ik ga eens kijken naar de uitspraken van die raad. Een aantal aanvragen. Gewoon eens kijken wat daarmee gebeurt, hoe er beslist wordt. Wat was de reden voor jou om te zeggen, daar duik ik eens in? Nou, de meest recente was uh, dat uh, Dino Sorel die wil worden overgeplaatst naar een ander regime. Even die, dat die is... figureert in. Dino Sorel die is verdachte in het passageproces. Uh, Liquid gewoon wordt, li liquidatiezaak. Precies, ja. die wordt verdacht van uh, moordopdrachten, is levenslang voor geëist. Maar hij zit niet vast wegens die verdenking. Hij zit vast wegens, hij zit zelfs af uit voor een oude drugzaak. Maar hij zit wel in een heel zwaar in het in EBI, geloof Vught. ik in extra, extra beveiligd. Beveiligde. Maar volgens mij een iets minder streng regime inmiddels. Maar hij wil naar een gewone gevangenis. Mm -hmm. En uh, daar heeft de RG in, in mee ingestemd dat het mag, maar staat ik daar Steven zegt uh, die houdt dat tegen. Maar niks. jij bent zijn advocaat. Ja. Van deze dinosauriël. De reden waarom Merel dacht ik ga überhaupt eens kijken wat er gebeurt met die uitspraken. Deze raad heeft, het, heeft dat geadviseerd. Sorel moet inderdaad naar een ander regime. Dit hoeft niet. En Teven, de staatssecretaris zegt, een dan je wel voor de uitspraak, maar nee. De REC heeft het al twee keer gezegd. En um, hij zit nu uh, hij zit niet meer in de, in de, ABAB, in de echte EBI. Mm -hmm. Hij zit nu in een ander gebouw met een ander bord op de deur. Uh, waar uh, allemaal gestoorde delinquenten zitten. Die daar zitten omdat ze zich uh, gewelddadig en ernstig misdragen hebben. Dat tegen personeel bijvoorbeeld. Daar hoort hij niet bij. Dat herkent ook iedereen. Iedereen vindt dat hij een modelgedetineerde is. Vindt de directie ook. Vindt de selectiefunctionaris ook. Maar toch willen ze hem daar houden. En telkens met het argument dat hij verdachte is in de liquidatiezaak. Maar de rechtbank in die liquidatiezaak heeft al in april van dit jaar gezegd... nou, er zijn tegen jou onvoldoende bezwaren, onvoldoende verdenking... om je langer vast te houden voor die zaak. Dus in die zaak heeft hij gewoon een lopende rechtszaak, zoals iedereen... Van huis uit een dagvaarding kan krijgen en naar zijn rechtszaak moet. Is... Hij zit vast voor die oude zaken. En hij moet gewoon in een normaal regime zitten. En uh, de RSJ, dat zijn rechters, ja. en met ook rechterlijke uh, autoriteit. Die hebben dat nu twee keer beslist. En, en TV doet het gewoon niet. Is er is er een patroon herkenbaar, uh, Merel? Want jij bent dat gaan onderzoeken, de, dat, dat uh, de staatssecretaris uitspraken van adviesuitspraken van die raad uh, na zich neerlegt. En is er dan een patroon in de redenen waarom hij dat doet? Zichtbaar? Nee, dat de redenen dat is, uh, dat is niet zichtbaar. Ik heb ze uh, voor zover als dat dan kan, in de databank van de RSG heb ik ze van het afgelopen half jaar bekeken. Als waar de staatssecretaris dan uh, bij betrokken was. En ongeveer een derde wees hij af. Uh, en dan werd hij dan gesommeerd door de RRG om een nieuwe beslissing te nemen. En dat was ofwel omdat de beslissing van de staatssecretaris onredelijk en onbillijk was, of omdat hij het onvoldoende had gemotiveerd, of omdat er geen goede gronden waren waarop hij die beslissing had genomen. En ik heb een, een aantal advocaten gesproken, bijvoorbeeld ook wat ik wel zie, en ik weet niet, ik wacht nog op antwoorden van het ministerie, dat het bij mediagevoelige zaken en bekende verdachten... Je had ook Jason uh, W., een van die Hofstadleden, die wilde op verlof, is ook afgewezen. Samir A., hetzelfde verhaal, wilde op verlof, mocht allemaal, RSG ook, allemaal afgewezen. Dus of, en veel advocaten zeggen, of veel, een aantal, dat um, als Steven die uitspraak uh, onvoldoende motiveert... Weet je, dat, hij weet natuurlijk ook dondersgoed hoe je dat wel of niet kan doen, moet hmm. doen... Dus het is gewoon, het is, werkt allemaal. Het is allemaal. Maar een wat, is te... wat voor conclusie? Trek jij inderdaad? Hij wil de tough guy spelen of, of wat is het? Nou, het was wel. Ik, wat grappig is, is dat, of, opvallend, er zijn natuurlijk heel veel zaken die gewoon nooit in de publiciteit komen. Ik had bijvoorbeeld een zaak van een man die, had een, uh, die zat vast. Die had ook een ontneming voor 2,1 miljoen euro. Die had een betalingsregeling getroffen met CIB voor 50 euro per maand. Centraal Justitieel, uh, ja, Kasselbureau, ja. Hij wilde op verlof. Uh, en houdt de betalingsregeling. Iedereen was het daarmee eens, RSJ ook. En Teven zei nee. En er was meer een beetje het idee van... Uh, ja, die betalingsregeling, dat is een beetje een lachje, Weet je, dat idee. Hm. Terwijl, en dus zijn advocaat, Sidney Smeets... die zei tegen mij van ja, weet je, dan gaat... Sme of uh, Teven is dan meer een crimefighter dan dat hij zich of stelt als een staatsman. Want hij gaat meer dan op de stoel van de rechter zitten... En hij denkt totaal niet aan de belangen van Frank, de Zo'n zo ja. raad, hè, zo ja. de Raad voor Strafrechttoepassing, ja. die doet dan een uitspraak. En als dat met zo'n, ik wil niet zeggen een gemak, maar met ja. niet eens echt goed onderbouwd, steeds ja. maar opzij wordt gelegd, zegt zo'n raad dan niet: joh, waarom, waarom zijn wij er? Nou, die raad die heeft meer meegemaakt hoor. Ik bedoel, er zijn wel, wel, wel, wel vaak een periode geweest dat hun adviezen niet helemaal welkom waren. En, en in de ambtelijke wereld zeggen ze ook altijd toch: de ambtenaren blijven zitten. En dat geldt toch ook voor. Dat zijn geen echte rechtelijke ambtenaren, maar dat is toch van wij. Houd het langer uit dan jij hoor. Maar eh, het, en, en, en, en, en, en, en ik ken een paar oud-leden van die raad. De huidige niet hoor. Maar die heb ik ook, ook heel vaak horen. mopperen. Dat, dat Hebben ze een voorbeeld heeft, waar ze over mopperen? Je dat, nee, geval? dat hun, nou ja, in, in beklagzaken. Hè, dus dus uh, over regime. En over, toch ook wel vroeger ook wel over, uh, over verloftoestanden. Uh, ja. En dan hadden ze toch zo. En je hebt natuurlijk van die periode van angst. Dat speelt denk ik, als ik het zo hoor, hier niet meer. Maar van angst, dan is er uh, weer een. TBS'er ja. eh, niet teruggekomen. En dan we he, we hebben hele keurige ministers... die kregen ook eh, de politieke schrik in de benen... en wij dan opeens verschrikkelijk streng. en zo. Maar niks, wa, maar waarom is het niet zo geregeld... dat gewoon een uitspraak van die raad gewoon sluis is? Dat is de uitspraak, ja. je hebt ermee te doen, Steven. Ja, Doe dat, ik... dat is niet zo geregeld, omdat de, uh, de beslissingen van de RSJ... altijd moeten worden uitgevoerd ja. door de overheid. Ja. En ja, ja. de wetgever gaat ervan uit dat de overheid dat doet, dat doet wat de rechter zegt. Ja. Dus dat hoef je niet te regelen. Je hoeft niet tegen de overheid te zeggen... als je het niet doet, eh, moet je een boete betalen. Of, of, of gebeurt er iets anders? Dat, dat, dat wordt zo niet gedaan... omdat je de overheid moet ja, kunnen vertrouwen. Het is het onbedoeld gedrag eigenlijk van Teven. Onbehoorlijk bestuur zou je misschien... met een enige fantasie dit kunnen noemen. Nou, meneer Teven huh? zou toch beter moeten weten. Nou, ja. ik zei even, ik heb een mooie quote van gevonden... tegen Miek Smilde... de slaggever van Bladmeester... in 2011... Uh, het ministerie van uh, Veiligheid en Justitie... dat is niet meer alleen het ministerie van Rechtvaardigheid. Al dus oh. een van de hoogste bewindslieden. Nou, leuk. <laughs> dus als je dus wat al op meer... Huh? Maar veiligheid wel... meneer en dat is iets heel anders het is wel en dat een zo antwoord op heet het veel ook in van Iran en Pakistan zeg ik dan altijd weet je wel? het is toch wel een antwoord op veel van de vragen die we hier zoal nou, oproepen, dan weten we dit het nou, ja. is uh, niet meer alleen het ministerie van rechtvaardigheid daar dek je veel mee ik ga toch maar niet de misdaad in, want ik krijg het <laughs> nog even te maken laten we het even nog hebben tenslotte over twee wetsvoorstellen van uh, minister Opstelte. Um, die allebei te maken hebben met toegang krijgen op welke manier dan ook tot de computer van deze of Werken met spyware, Frank. Ja, ja. Wat houdt nou, het kort in? policeware is de ja. nette naam. En dat betekent dat je een geheim programmaatje, dus ongemerkt, in de computer van iemand zet. En dan kan je kijken wat die volledelijke dingen aan het doen is. Uh, en dat is een opsporingsmiddel dan. Maar wat er dan niet bij wordt gezegd is dat uh, de, die politieman die dat gedaan heeft, dat hij ook op naam van die ander kan handelen. Ik je je even voorstellen... Je Jouw achter... identiteit overneemt, bedoel je? De, de, de geleerde op dit gebied spreekt van... dit is eigenlijk een geval van identiteitsdiefstal. Want je bent binnen en je kan die computer gewoon niet alleen bekijken... maar je kan hem ook besturen... En dan moet je maar, maar eens uitleggen... of de verleiding dan niet heel groot wordt... om, om iemand oh, strafrechtelijke om, om dingen te doen. Gedrag ja, in de voor richting. Voordat voor we misschien je... nu iedereen heel bang maken... het is niet zo dat dit de politie is het dit te pas en te onpas nee, want zou mag, mogen gaan het doen. het mag alleen hè? bij ernstige delicten... en de, ik geloof zelfs de rechtsorde ernstig geschokt. Ja. En we kennen de verhalen Het mag natuurlijk. alleen maar als het rechtvaardig we is. We kennen het van... Ja, en daar gaan we niet over, Maar <laughs> Marnix van der Werf, denk je dat... al dus verkregen bewijs door de rechter toegelaten gaat worden? Ja, het is een oh. wetsvoorstel. kom nou. Ja, dat, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe het in het dossier terechtkomt. Als in het dossier oh, dat allemaal keurig netjes verantwoord wordt... dan kun je van de rechter moeilijk verwachten dat hij daar doorheen kijkt. Hm. En, maar wat Frank Kuitenbrouwer zegt, dat klopt natuurlijk. Als je eenmaal binnen bent, kun je daar ook het bewijsmateriaal op de computer zetten. Of vanuit die computer, nou, bijvoorbeeld ja, kijken naar binnenkomende schepen... in de haven van Rotterdam maar ja. later toevallig koken in blijkt ja. te zitten. Dat kan allemaal. Ja. Merel, het is eigenlijk een supermanier van uitlokking. Het is uh, zelf doen. Ja, ik las ja. nog een, uh, een rapport van het WODC van vorig jaar. Dat ging over internet ja. En dat wordt, ook, dat wordt mondjesmaat gebruikt... omdat de politie eigenlijk ook niet zo goed weet hoe ze dat moeten doen. En, uh, maar er stond bijvoorbeeld in ieder geval... ik vond het wel heel erg... Uh, uh, opmerkelijk. Ja, en, en ook wel heel... Nou ja, misschien is het allemaal niet slim bedacht. En misschien doen ze dit inderdaad heel vaak. Maar in ieder geval, ze zaten dus bij iemand... ze hadden een internettap geplaatst. En er was iemand, en die of, ze was een bende overvallers... en die zochten op marktplaats de hele tijd naar hetzelfde type auto... Toen heeft de politie zo'n auto op uh, marktplaats gezet... volgehangen met apparatuur. En, dus hebben die, en die jongens heeft dus die auto gekocht. Ja. vind ik heel Zo heet de zo, lockauto. Zo creatief, die wordt gebruikt. Er ook auto's gebruikt. En dat, dat mag al hebben, is ja, al gezegd. Ja. Maar weten jullie maar, of dat in dat wetsvoorstel... dit wat, wat jij, Frank, nu zegt... behalve dat je dan dus binnen kan kijken bij iemand... kan je daar ook gewoon dus doen en laten wat je wil. Je kan daar vals materiaal op zetten. Dat bedoel ik, ja. Is er in dat wetsvoorstel, voor zover jij weet... daar rekening mee gehouden? Dat Moet dat worden? Wordt het nee, niet permanent gecontroleerd? Nee, wordt het, nee, nee, je moet het zoeken in de sfeer van hele ernstige delicten... ernstige aanwijzingen voordat we binnenkomen. Uh, natuurlijk, verantwoorden... Nou, als je de vakliteratuur over de, de, ver, de verantwoordingsplicht... van de politie naleest, dan val je van de ene verbazing in de andere. Ah, je mag toch hopen dat dit, gezien de kritische houding van de Eerste Kamer... dat dit wetsvoorstel helemaal niet nee, door de Eerste is, Kamer het is er komt? Er nog, het is er nog niet, uh, uh, uh, nee, het is okay, de het, moet, moet, Ja, ja, ja. Mm -hmm. maar... aangekondigd. We gaan in de wetgeving steeds meer vertrouwen op de goedwillendheid van de overheid... terwijl je juist de andere kant op zou moeten. Ja. Hm. En Zeker, ja. met dit soort, het is echt oncontroleerbaar, hè? Uh, er is overigens, dat moet ik erbij zeggen, de, de computerprofessor die dit genadeloos gefileerd heeft, die zegt, ik kan me hooguit voorstellen dat je bij een dreigende cyberaanval zoiets doet om uh, het tegen te houden. Mm -hmm. Ja. Maar dan heb je een af, heel duidelijk afgeronde opdracht... die je ook veel beter kan verantwoorden. Hè? En dan daar kan je je nog iets bij voorstellen. Okay. Maar dan heb, je nog, dan heb je niet een opsporingsmiddel, dan heb je een Oké. Okay. En dat is wat anders dan het wetsvoorstel zoals het waarschijnlijk gaat komen? Zoals het aangekomen Goed. is, dat kan ik je van zeker. zeker. Dank je wel, Frank Uitenbrouwer en Emiel van Leeuwen en Marnix van der Werf. Dit was Schuld en Boete voor vandaag en ook het einde van de villa. Zometeen meteen na half vijf hoort u het Radio 1 met Tim Overdiek. Elders in een andere studio. Tim. Ja, in de, in de startblokken zit ik, zo. zoals dat heet. En vanmiddag nemen wij ons het lot van de ijsvogel ter harte. Ja. Met zo'n naam zou je denken, dat vind, die vinden de kou heerlijk. Helaas, dat is niet zo. Dus is er een oproep aan de inwoners van Groningen... om op sommige plekken een wak te slaan... zodat deze ijsvogel de winter kan doorkomen. Geloof me, dit wordt geen speciale editie van Vroege Vogels. Hm. We hebben ook ruimte voor Mali, Vestia, gemeentelijke perikelen in Nederland... TNT Express, en als rode draad de staatkundig gereformeerde partij... en de politieke toekomst van haar vrouwen. Het nieuws van dit heden. Na de hoofdpunten van het nieuws, Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Chipfabrikant NXP schrapt wereldwijd tussen de 700 en 900 banen. Daarvan zouden er 150 in Nederland verdwijnen, 60 in Nijmegen en 90 in Eindhoven...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 In het zuidwesten en westen van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. Rond Den Haag en Rotterdam heeft het verkeer last van sneeuwbuien. Daar is het drukker dan normaal. De meeste dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk. Wat opvat is de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Zoetermeer 7 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Noord 10... A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Hoogt 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen aan de, aan de andere kant op die A67. Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen knooppunt Leenderheide en Eersel 6 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden. Dat kan vanaf Hoogt. Volgt dan de borden Tilburg en Breda.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 NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag. De vrouwen van de SGP. In theorie kunnen zij vanaf nu op de kieslijst komen. Dat heeft de partijleiding vanmiddag bekendgemaakt. De deur staat open. Op een kier, want het mannelijk bestuur ziet het er niet per se van komen. Aan SGP-jongere Corrie-Anne Eversen straks de vraag wat haar ambities nu zijn. Ook spreken we met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken of de ijskoude lucht in deze politieke kwestie, wat hem betreft, is geklaard. En zeker, we gaan het hebben over schaatsen, over vorst en over naderende sneeuw. Maar we ruimen ook genoeg tijd in. Voor het hetere nieuws uit bijvoorbeeld Griekenland en uit Mali. Tussen nu en half zeven vanavond. We beginnen in Mali, want islamitische rebellen hebben het stadje Diabali ingenomen. Dat gebeurde na hevige gevechten met het Malinese regeringsleger. Afrika-correspondent Koert Linda Koert. Hebben de moslim-extremisten Diabali nu stevig in handen? Wat er, uh, wat er gebeurd is met die inname van het stadje Diabili. Uh, het laatste nieuws van een ooggetuigen een uur geleden is... dat het regeringsleger zich ophoudt in de kazernes daar... en dat die uh, kazernes zijn omsingeld uh, door rebellen. Verder uh, voeren de Fransen bombardementen uit op het stadje... Uh, het is een klein onbelangrijk stadje, zou je zeggen, daar ergens uh, bij de Ma Mauritaanse grens, ten noorden van Segui. En daar ligt precies het belang van, dit, uh, van het stadje, want van dat stadje loopt een weg rechtstreeks naar Segui. Uh, dat is in het hartje eigenlijk van regeringsgebieden in het zuiden. En terwijl het dus hevig uh, gebombardeerd is in het oosten van het land, zie je nu opeens dat in het westen, in het noordwesten, uh, de extremisten een offensief zijn begonnen. En dan lijkt het er een beetje op dat ze het regeringsleger in de rug aanvallen als ze inderdaad door zouden zou rukken naar de stad uh, Segou. Ja, je noemt het verrassend dat het stadje is ingenomen. Wat, wat maakt het dan zo verrassend? ...dat dit niet het gebied is waar gevochten is. Er is in het Noordoosten sinds twee, drie dagen hevig gebombardeerd. Daar zijn, ook vanmiddag heeft de Franse minister dat weer gezegd... ...daar zijn de extremisten uh, teruggedrongen. Daar zijn twee, drie grote steden uh, gebombardeerd. Gauw en Kidal in de afgelopen 48 uur. En iedereen zat dus naar dat gedeelte van het land te kijken... waar de strijd zich afspeelt. En opeens begint in het noordwesten. Aan de andere kant van het land beginnen de extremisten... een offensief om te laten zien dat ze niet zijn verslagen. Nou, die bombardementen die zijn toch wel heel pijnlijk geweest... de afgelopen paar dagen, vooral op GAU... Uh, daar blijken de Fransen een uh, benzinedepot te hebben geraakt. Daar zijn uh, de opstandelingen met de staart tussen de benen uit de stad vertrokken. Vooralsnog heeft niemand de stad dan ingenomen. Maar goed, de extremisten zijn verdreven. Aan die kant gaat het, van het land gaat het goed. Maar in het Noordwesten dus heel verrassend. opeens een aanval van de extremisten. Dus even kijken naar de follow-up van die bombardementen zoals je die beschrijft. Koert, het was de bedoeling, of het is de bedoeling... dat West-Afrikaanse landen troepen zouden sturen naar Mali... om dan de Fransen en de bij te staan. Uh, gebeurt dat inmiddels ook? Vanmiddag heeft het hoofd van Ecowas opnieuw gezegd... we zijn zo snel mogelijk ter plaatse in uh, Bamako, in, in Mali... Met, uh, met onze troepen. Dat zal in de komende twee, drie dagen gaan uh, gebeuren. De hoofden van de verschillende legers... het gaat om Nigeria, Senegal, Burkina, Faso en Niger... de hoofden van de, van de legers uit die landen die komen morgen... in de hoofdstad van, Bama, uh, uh, van Mali... Uh, Mali komen ze bij uh, En dan wordt dus uh, ja, besloten... Uh, wat die troepen precies gaan doen. En dat is uiteraard de grote vraag. Er lag al lang een plan van de Afrikaanse landen klaar om te interveneren. Dat is uh, vorige maand geblokkeerd door Amerika en Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de VN, in, uh, in New York. En nu opeens op eigen initiatief, min of meer, is Frankrijk begonnen. En nu moeten die Afrikaanse troepen dus eigenlijk in de voetsporen van Frankrijk mee gaan doen aan dit conflict. En ze zijn kennelijk bereid. Dat vooralsnog te doen, want ECOWAS zegt: wij komen naar Mali om de Fransen bij te staan. En in die plannen, in die strategie wordt ongetwijfeld uh, het innemen van dat stadje Diabali door islamitische rebellen opnieuw meegenomen. Nieuwe ontwikkelingen daar vandaag in Mali. Koert Lindijer, dank wel. De SGP gaat het partijreglement veranderen. Vrouwen kunnen straks op de kieslijst komen. Maar tegelijkertijd blijft de partij bij het standpunt... dat er voor vrouwen geen rol is weggelegd in de politiek. Met dit zogeheten dubbelbesluit wil de orthodox-protestantse SGP uitvoering geven... aan een uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde eerder dat de minister van Binnenlandse Zaken... maatregelen moet nemen tegen de SGP... zodat vrouwen op de kieslijst kunnen komen. Politiek verslag heeft maar geen boer. Praat met de SGP-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen. Meneer van Leeuwen, het voorstel wat het bestuur heeft gedaan, hing dat niet op twee gedachten? Ja, er zitten twee lijnen in dit voorstel, dat ben ik met u eens. Maar die tweeledigheid is natuurlijk de consequentie van een tweeledigheid van het rest van de Hoge Raad. Die enerzijds bepaalde er moet een effectieve maatregel genomen worden. En anderzijds ook uitsprak met de minste inbreuk op de grondrechten van SGP-leden. Maar met dit besluit zegt u eigenlijk, ja, vrouwen mogen bij ons op de kieslijsten staan, maar we willen het niet. Met dit besluit zeggen we, we hebben een opvatting. Maar die opvatting mogen we volgens geldend recht niet dwingend opleggen. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad bedoel. Ja, volgens de uitspraak van de Hoge Raad. En daar zullen we ons ook naar, naar voegen. Maar het is toch een merkwaardig dat je aan de ene kant zegt, wij laten vrouwen toe, want dat moet nou eenmaal van de rechter. Dat is niet onze keus. En aan de andere kant zegt u, maar het beginsprogramma zegt... Geen rol voor die vrouw? Ja, dat is natuurlijk wel uh, in feite het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad. U heeft deze uh, wijziging ook echt onder druk genomen? Onder druk? We hebben in ieder geval geconstateerd dat dit nu recht is. Dat dit in feite wettelijk is verankerd, geldend recht is. En daar ontkomen wij niet aan. En wat betekent dat nou uh, concreet? Want vrouwen mogen dus op de kieslijst van de SGP voor gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer. Uh, u wilt het niet volgens het beginselprogramma. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat het aan de innerlijke overtuiging zal maar zeggen, van partijleden afhankelijk is, bepalend is, hoe de praktijk zal zijn. Dat betekent dat als een vrouw zich meldt bij een gemeente of provincie van ik wil op de SGP-lijst, ik ben ook lid. Ja, dan wordt er gezegd, ja mooi, maar we hebben een beginselprogramma waarin het niet kan. En dan zal dus de nexte commissie vervolgens een integrale afweging gaan maken van de kandidaten die voorhanden zijn en de lijst samenstellen. Betekent dat dat u werkelijk mogelijkheden ziet voor uh, SGP-vrouwen om gemeenteraadslid te worden? Ja, de praktijk zal het uitwijzen in hoeverre dit straks ook in de praktijk gaat voorkomen. En dat, uh, ja, dat weet ik niet precies hoe het lopen gaat. Dat moeten we gewoon afwachten. Dat zien we wel. Ja, dat zien we wel, maar betekent dat u zegt er zijn geen beletselen? Er zijn geen formele beletselen. Dat mag helder zijn. Dus als een SGP-vrouw zich meldt, dan... Wordt ze niet met argusogen ogen bekeken? Dan zal de selectiecommissie zich over die kandidaat buigen in de integrale afweging. Zoals ze zich over ieder andere kandidaat buigt. Meneer Van der Staaij, wat vindt u van het besluit van uw hoofdbestuur? Ik vind het een wijs besluit. Wat is er zo wijs aan? Nou, dat je zowel recht wil doen aan uh, de principiële uitgangspunten van de SGP. Maar tegelijkertijd je ook wil voegen binnen de rechtsorde. En binnen het geldende recht zoals die ook luidt na de uitspraak van de Hoge Raad. Is het niet een beetje een besluit van, ja, uh, we kunnen niet anders, dus we doen dit maar, maar we willen die vrouwen helemaal niet? Het is een besluit, uh, wat inderdaad niet spontaan tot stand is gekomen, dat is duidelijk. En dat levert natuurlijk ook wel een flinke brok spanning op, die je ook in het besluit uh, van het hoofdstuur zonder meer terugziet. Ja, aan de ene kant uh, is dus er ruimte om vrouwen op uh, kieslijsten te zetten, aan de andere kant blijft het beginsel staan, uh, vrouwen horen niet in de politiek. Wat betekent dat dan voor vrouwen nu? Dat betekent dat voor vrouwen duidelijk is dat binnen de SGP het ook nu zo is dat dus bij de kandidaatstelling het geslacht van kandidaten op geen enkele manier beslissend mag zijn. En gelooft u daar ook echt in dat als een vrouw zich aanmeldt ze net zoveel kans maakt als een man? Kijk, wij hebben sowieso veel minder vrouwen in de partij dan mannen natuurlijk op dit moment. Uh, het gaat om 30.000, uh, uh, bijna 30.000 leden en enkele honderden vrouwen. Uh, dus hoe dat in de praktijk zal gaan, uh, daar wil en kan ik niet op vooruit lopen. Het klinkt nu een beetje als een soort jezuïte oplossing, maar dan voor een gereformeerde partij. Het is, een, ja, het is een hoge raad die de uitspraak heeft gedaan waar dit een gevolg van is. En wat wij niet anders uh, gedaan hebben, is eigenlijk zo eerlijk en helder vertellen uh, hoe wij hiermee om zijn gegaan. We maken het niet mooier dan dat het is. We, we erkennen dat hier een spanning in zit. Maar uh, die spanning is ons wel opgelegd, ook met de uitspraak van uh, de rechter in deze. Al dus partijleider Kees van der Staaij. En we hebben een van die enkele honderden vrouwen bereid gevonden... om na vijf uur hierover verder te praten. En ook een gesprek straks met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. En straks naar de gemeente Groningen. Die schiet koukleumende vogels te hulp. Maar een brugman zit lekker binnen bij de AWB om te kijken hoe het er buiten voor staat. Ja, dat klopt. Hier buiten ziet het er mooi wit uit. Maar rond Den Haag en Rotterdam heeft het verkeer wel last van die sneeuwbuien. Daar is het drukker dan normaal. En de meeste dagelijkse files die zijn korter, korter dan gebruikelijk. De opvallende files is op de A12, daarna richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Zoetermeer, 7 kilometer. En op de A13, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Klein-Polderplein en, Klein en Delft-Noord, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk Met warme muziek uit IJsland of Monsters and Man Mountain Sound. And ran Far away From all the trouble I cast With my two hands Alone we tried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 Sight, van het uh, sound van het debuutalbum My Head is an Animal. Mijn hoofd is een beest. Nou, de hoofd daar in IJsland slaat natuurlijk niet zo makkelijk op hol als het daar een beetje gaat vriezen. Dat is natuurlijk wel het geval hier in Nederland en vooral in Noord-Laren. Jan Geert Veldman, goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Van de ijsvereniging De Hondsrug met het nieuws dat uh, het Groningse Noord-Laren voor de derde keer op rij, derde jaar op rij met de eer gaat strijken van de eerste marathon op natuurijs. En dat is een ja. felicitatie waard. Ja, denk je wel. Ja, zo, voelt het, zo voelt het ook, een overwinning al nog voor die eerste schaats is uh, gereden? Ja, dat voelt zeker. Helemaal, hebben er zoveel werk op gedaan hebben, ten opzichte van die andere jaren. Ja, hebt u, uh, ik zou denken, u weet precies wat u moet doen als het een beetje koud wordt. Ja, ja on, onze lieve Weergoot moet meehelpen. Hè. En die liet ons eigenlijk afgelopen weekend wel in de steek. Kijk, uh, iedereen roept wel, het ja, heeft me zeven gev gevroren. Want als je de hele nacht bij de baan staat... Dan merk je dat het men 7 maar een kwartiertje geweest is en de rest was men drie, mens vier. Hebt u nacht bij die baan gestaan om te kijken hoe koud het inderdaad was? Ja, ja, we brachten met elkaar water op de baan, dus uh, met uh, sproeieninstallatie. Ja, en dan moet je constant die temperatuur in de gaten houden. Want anders uh, ja, loopt het water zo weer weg en dat heeft geen zin. Dan ja, wat... dan ben je, dan ben je het ijs ook zo kwijt. Ja, wat is doorslaggevend geweest? In, in dit jaar om inderdaad te kunnen zeggen, wij zijn de eerste die een, natu die een natuur ijswedstrijd mag houden. Maar nou, ik denk dat we gewoon vaak toch geluk gehad hebben... dat we vanmorgen net op een goede moment uh, een dikke vorstperiode gehad hebben. Want vannacht uh, om twaalf uur leek het er helemaal niet op. Nee? Wat waren toen de gevoelens? Nou ja, toen leek het Ik zei, nou ja, dat duurt nog wel één of twee dagen. Maar, ja, toen in één keer begon te vriezen... en toen konden we zoveel wat water opbrengen... dat, uh, dat we vanmorgen de, uh, uh, uh, drie centen water... af drie centimeter water ijs aan. Er ja. Moet er nog een hoop gebeuren... voordat die wedstrijd morgen wordt gehouden? Ja, heel veel. Het is, het is nog gekker dan allemaal. Ja, de media-aandacht is wel groot, al groot. Of was al wel groot, maar het is nou dubbel zo groot. En ja, morgen wordt het dan live uitgezonden door de regionale omroepen. Dus je moet uh, allemaal een pekje hebben. En nou, jullie collega's van, van de NOS, en alles is aanwezig. Dus je moet iedereen te woord staan. En het ijs blijft goed, dat weet u zelf. Het ijs blijft, ijs blijft heel goed, de temperatuur is weer onder nul. En we krijgen misschien wat sneeuw, we hebben de veegmachine klaargezet, maar ik geloof dat er bij jullie meer gaat vallen dan bij ons. Bij, bij jullie, dat dat bij ons een heel veel Weet u wat, meneer, meneer Veldman, we gaan meteen even vragen aan Willemijn Hubert, onze, onze weervrouw. Die, die kan u wellicht even uit de spanning halen. Willemijn, zeg eens dus even. Kom, komt er sneeuw in Noord-Laren? Nee, ik verwacht geen sneeuw, in elk geval niet van de storing die eraan zit te komen in uh, Noord-Laren. Misschien dat er af en toe sneeuwbuitje overtrekt, maar dat gaat niet zo heel veel opleveren. Kijk eens, meneer Veldman, is dat goed nieuws? Ja, dat zijn goede berichten van Willemijn. Ja, goed zo. En het blijft ook koud, Willemijn? Ja, het blijft uh, naar mijn idee ijskoud, daar temperaturen overdag onder het vriespunt. En uh, vannacht uh, opnieuw uh, min zeven ongeveer. Ik denk wel wat langer dan een uh, kwartiertje. Maar uh, dat hangt ook een beetje van de bewolking af. Als het heel erg bewolkt blijft, dan uh, vriest het iets minder hard natuurlijk. Goed dan ook, in noord zijn ze klaar. Meneer Velman, heeft ook felicitaties gekregen van de, de collega's, de concurrenten uit Gramsbergen, Haaksbergen. Die nee, ook. Gramsbergen ontbreekt nog. En Arnhem, dat is een vijfde vereniging die er wat jaar bijgekomen is. Die half in Arnhem, die heb ik ook nog geen felicitaties van, maar daar komt misschien nog Nee hoor. Haaksbergen was er direct bij en, uh, en uh, Nieuw-Amsterdam-Veenhoord ook direct. En speelt dan mee in die concurrentieoverwegingen dat jullie nu per se als eerste willen, willen kunnen organiseren? Nee, nee, we hebben een vierdaagse hè, en dat wordt dus nou een vijfdaagse. Dat we vijf wedstrijden achter elkaar krijgen met een eindklassement. Dus je krijgt de finale plaats en dat kan ja, in Nieuw-Amsterdam zijn of in Arnhembers. Maar het gaat om de eerste? Gaat om, in dit geval gaat het om de eerste, maar we draaien wel mee in het klassement. Wat maar... Ja. Maar doet dat met de mensen in noord dat jullie inderdaad met die eer kunnen gaan strijken? Heel veel, ja. Ik, ik hoor het trouwens mezelf, maar heel veel die... Uh... De mensen nemen gewoon vrij. Die komen gisteravond aan en wat druk vandaag. Ja, het lijkt wel. Nou, ik neem morgen vrij. Nou ja, de ene is ambtenaar, de andere werkt bij een scheepshelling. Nou, ja, vind ik wel leuk dat de mensen daar zo spontaan vlige dagen voor nemen. En dat is niet één dag, maar ze nemen dus morgen vrij. En overmorgen dus, <laughs> dat zijn er gelijk drie. Dus hoeveel mensen hebben er dan in totaal kunnen charteren... die inderdaad graag komen helpen bij zo'n eerste evenement? Nou, vijftig, zestig man. Zo. Ja. En dat op een inwoneraantal van... Uh, 680 inwoners van Oldaden. Maar ook een onderliggende ijsvereniging krijgt ook steun. Hoor. Dus uh, ja, die haalt ons wel mee. Hebt u zelf het ijs al geprobeerd? Nee ja, ik schaats niet Ik heb uh, mijn Achillespees gescheurd. Ach. Dus uh, ik kan niet veel. Ach. Ik loop er net, maar daar houdt ook mee op. Ja, er zijn wel mensen die het ijs hebben geprobeerd? Ja, iemand van de KNSB zelf. En uh, nog een collega van een omroep die wou ook even schaatsen. Maar... Nou, die heeft er volgens mij jaren niet meer opgestaan, maar ze is erom gekomen. <laughs> Hoe laat morgen? Half nee. zeven de dames. En uh, om half acht te heren en uh, kinderen tot 16 jaar hebben gratis entree en volwassenen moeten betalen. Kijkers, jan Geert ja. Veldman van IJsvereniging de Honsgrug. Veel plezier. Dank je wel. Ja, leuk. We, we zijn erbij. Willemijn, wat voor winterse periode krijgt de les van het land de komende 24 uur te verwerken? Um, ja, wel wat sneeuw, maar niet overal dus uh, in Nederland. Ik denk zo de grens uh, Amsterdam-zuiden van Flevoland richting uh, Overijssel, net de grens Overijssel-Gelderland, dat daar wel sneeuw gaat vallen. Um, en de meeste sneeuw gaat in het uh, zuidwesten vallen. Daar kan zo'n 5 tot 10 centimeter vallen zo. in uh, Zeeland. Wat meer naar het oosten. Brabant, Limburg, ik denk zo'n 3 tot 7 centimeter. En kijken we wat richting het noorden. Maar dan dus helemaal niet in Noord-Nederland. Maar zeg midden-Nederland rondom Utrecht zo'n 1 tot 5 centimeter. Je ziet dus en... een hele duidelijke scheiding. Ja, je ziet echt een hele duidelijke scheiding. En de hoeveelheden die ik noemde zijn ook tot morgenavond. Dus het begint vanavond uh, in Zeeland te sneeuwen. Maar pas morgen... Ochtend vroeg, einde van de nacht, denk ik, in de omgeving van Utrecht. Dus dat duurt het daar nog wel even voordat uh, daar kun, wat gaat gebeuren. Kun je, ik durf jou verder te kijken dan morgenavond, wat er dan gaat gebeuren? Nou, ik denk dat het dus morgen overdag, um, zeker in de zuidelijke helft, af, af en toe wat sneeuw valt. Vooral in het noorden blijft het dan uh, droger. En de dagen daarna zitten eigenlijk geen neerslag in de verwachting. Op een aantal buitjes, vooral langs de west- en noordkust, uh, uitgezonden. Het kunnen ook sneeuwbuitjes uh, zijn, maar die sterven eigenlijk landinwaarts snel uit. Dus ik denk, binnenland blijft dan gewoon droog af en toe wat zon, af en toe wat wolkenvelden en vorst, zowel overdag als s'nachts. En in eerste instantie zal het lichte tot matige vorst zijn, later in de week mogelijk ook wel strenge vorst. Willem Bert, dank je wel. Zeg, weet jij hoe een ijsvogel klinkt? Zo. Inderdaad. <hijen> Wout Velstra, goedemiddag. Goedemiddag. Is dit een tevreden ijsvogel of een ijsvogel in nood? Dat kan ik op deze afstand niet horen. Nee. Dus even het geluid wat we willen laten horen van een vogel die in de problemen kan, kan, kan terechtkomen. De ijsvogels, ondanks hun naam, die kunnen niet goed met ijs uit te voeten. Na de strenge kou vorig jaar begrijpen we bleek in Groningen nog maar één broedpaar in leven. Nou, dat. We hebben één melding gehad van een broedpaar. Misschien dat er een paar meer geweest zijn, maar er zijn er inderdaad heel weinig geweest. Ja, niet van het broedpaar zelf neem ik aan hè? Uh, nee, we Nee, hebben al een paar jaar hebben wij een meldingsactie uh, via ons internet... waarbij we de mensen vragen om ijsvogels te melden als ze die zien... En uh, nou, wij hadden een jaar of drie, vier geleden, hadden we zo'n dertig broedparen in de stad. En uh, we hebben, moeten dus constateren dat de afgelopen jaren maar een paar geweest zijn. Moeten we toch eerst even dat, dat, die rare naam dan even uh, uit de wereld helpen? Qua, qua, qua, want het bijt een beetje een ijsvogel die niet tegen ijs kan? Ja, nou, er zijn op zich van een logische verklaring. Uh, de meeste mensen zien ijsvogels helemaal nooit, omdat ze heel snel zijn en erg schuw. Uh, ze horen ze wel eens zo nu en dan. Uh, en uh, op het moment dat de zaak dus bevroren is, uh, worden die ijsvogels eigenlijk gedwongen om naar de mensen toe te komen. Want daar is vaak nog wel wat open water. En dan zie je ze dus. En uh, vandaar dat de associatie met ijs uh, op die manier ontstaan is, denk ik. En verder is er een, een, een verhaal dat dus uh, in het Duits uh, uh, eisenvogel heet, hè, omdat hij die, die staalblauwe kleur heeft. Ah, een staalblauwe kleur, dat is een, een, een goed eerste signalement. En de bedoeling ja. is dat u ze, ze door de vriestijd wil helpen... en dan mensen vraagt om wakken te hakken. Ja, we hebben bij de, bij de woonboten en mensen die dicht bij het water wonen uh, afgelopen week... Een foldertje uh, verspreid van uh, denk even aan de ijsvogel als je weet dat hij er zit. Hey, ik bedoel, het is niet de bedoeling dat mensen overal in de stad nu in wakker gaan hakken. Dat heeft niet zoveel zin. Uh, maar uh, als je weet dat er een, een vogel zit, uh, en mensen van woonboten weten dat vaak wel, dan uh, maakt er een, een wak voor hem zodat hij bij de vis kan komen. Hoe groot moet zo'n wak zijn? Nou, zeg maar een meter in doorsnee ongeveer. Ja, en dan kunnen ze inderdaad bij de vis... maar er, zijn geen, er komen er dan nog geen eenden en zo, denk ik dan aan... aan, aan steden met vogels daar? Ja, dat, dat, dat, dat risico loop je natuurlijk. Er is ook een risico natuurlijk. Je moet zorgen dat er geen schaatsers in terechtkomen... maar als het straks doorzet met het, met het vriezen... dan gaan mensen ook schaatsen. Dus je moet wel zo, een beetje op je eigen wak passen natuurlijk. Hè? <laughs> is het niet zo... ja, misschien klinkt het heel gemeen... dat gewoon de natuur eigenlijk maar gewoon zijn beloop moet krijgen? Ja, kun je ook zeggen. Maar... Ja, kijk, de, de, in het algemeen is het natuurlijk zo dat de, de, de gebruiksdruk van Nederland zo groot geworden is dat er nauwelijks meer rustige gebieden zijn waar die ijsvogel uh, zich uh, in alle rust kan ontwikkelen. Uh, en dat betekent dat de, de populaties uh, toch redelijk aan de, aan de magere kant zijn meestal. En dat betekent dus dat we een paar jaar geleden ook besloten hebben om positief te gaan ondersteunen. Dus wij leggen ook uh, op allerlei plekken in de stad uh, steile oevertjes aan waar ze in kunnen nestelen. Zodat ze nou, nou, in de zomerperiode onderdak kunnen. Ze worden goed in de gaten gehouden daar in Groningen. Stadsecoloog ja. Wout Velstra, ik dank u hartelijk. Ja. Vanavond, BNN Today. Richard van de Maan. Vanavond om half negen op Radio 1. Ja, of Ragaar, wat of je wil. Of Hier is de knapste, de aardigste, de leukste, vrijgezel, maar niet thuis. <lacht> Luister en kijk mee op radio1.nl. Which, Jack, are you thinking of calling? En het uh, zei hij, nee, dan geloof ik toch dat ik verkeerd heb, want <lacht> hij moest de Giropractor hebben. Ik heb me gewoon vijf weken rust voorgeschreven. Radio 1, het nieuws van alle kanten.